8 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De belastingdruk op één verdieners loopt op. En het gaat goed met de Rabobank. Een overzicht van het nieuws krijgt u van Elisabeth Steijs. De Rabobank heeft vorig jaar 2,6 miljard euro winst gemaakt. En dat is 32 procent meer dan in 2016. Zowel de Nederlandse als de internationale tak... profiteert van de goed draaiende economie. En ook heeft de Rabobank bezuinigd op de personeelskosten... Ondanks de lage rente bleven de spaartegoeden van particulieren stabiel op 142 miljard euro. Wel werden klanten actiever op de beurs. Het belegde vermogen steeg 10 procent naar 44 miljard euro. De Rabobank verwacht dat de economie dit jaar goed blijft draaien... en wil nog meer vaart maken met technologische vernieuwingen. In Nieuwegein is een explosief op straat gevonden. De politie heeft de straat afgezet en de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bewoners van de Beatrixstraat moeten zich achter in hun woning schuilhouden. Er staat ook een school in de straat en daar mag niemand naar binnen. Leerlingen worden elders opgevangen. Vorige week werd in dezelfde straat in Nieuwegein al een huis onder vuur genomen. Toen werden er tien kogelhulzen op straat gevonden. Niemand raakte gewond. Bij een schietpartij op een middelbare school in Florida zijn zeker 17 doden gevallen. De meeste slachtoffers zijn leerlingen. De schutter is een 19-jarige oud-leerling. Hij was van school gestuurd naar een vechtpartij. Voordat hij gisteren het vuur opende had hij volgens de politie in Florida dreigende berichten op sociale media geplaatst. Onder meer een foto waarop hij poseert met een pistool. Medeleerlingen omschrijven hem als een rare jongen die veel alleen deed. De schutter is aangehouden. Er sterven steeds minder kinderen door kanker. Begin jaren 70 ging het nog om 200 kinderen per jaar. En in 2016 was dat gedaald tot ruim 60, meldt het CBS. Vooral leukemie eist minder slachtoffers... doordat er steeds meer over die ziekte bekend is. Ondanks de daling is kanker nog steeds... de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Mantelzorgers en cliënten reageren overwegend positief... op het plan van D66 en VVD om deeltijdverpleeghuizen in te voeren. Tot die conclusie komt Ouderenbond AMBO na een enquête. Bij deeltijdverpleeghuizen kunnen ouderen die thuis willen en kunnen wonen... een paar dagen per week terecht in een verpleeghuis. Ongeveer een derde van de ondervraagde mantelzorgers... denkt daarmee zelf geholpen te zijn. en Ook de AMBO ziet het voorstel van de politieke partijen... om een proef te starten wel zitten. En schaatscoach Gillard Anema heeft tijdens de vorige winterspelen in Sochi... een poging tot matchfixing ondernomen. Dat bevestigt sportkoepel NOC-NSF na een bericht in de Volkskrant. Anema vroeg als coach van de Franse achtervolgingsploeg... aan de Nederlandse ploeg om rustig aan te doen. Zo zouden de Fransen minder gezichtsverlies leiden. De Oranje schaatsers wonnen in Sochi uiteindelijk ruim van Frankrijk. Het weer vanuit het westen wordt het geleidelijk droog. In het midden- en oosten kan het door winterse neerslag glad zijn. In het oosten kan later vandaag nog een enkele bui vallen... terwijl in het westen de zon soms doorbreekt. En het wordt 5 tot 9 graden. Verkeer dan. Bij de ANWB zit John Bakker. Het is toch wat drukker dan gebruikelijk op donderdagochtend. Ruim 400 kilometer file. In het noorden van het land op de 7 van Groningen naar Heerenveen... bij leek 6 kilometer na een ongeluk. Vertraging zo'n drie kwartier... Kapotte vrachtwagens op de A28 vanuit Groningen naar Utrecht zorgen bij Nieuw-Leuzen voor 9 kilometer file. En verderop bij Soesterberg voor 14 kilometer. In beide gevallen is de rechte rijstrook dicht en de vertraging ongeveer 30 minuten. En wat beter gaat het inmiddels op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Bij Oorschot nog 6 kilometer na een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij.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 Above and Beyond. Overdag rekenen wij op hen. S'nachts zij op ons. Want als de sporters goed slapen, presteren ze beter. Ontdek nu ook het comfort van een M-line matras. Criminele geldstromen onderscheppen. Dat doen we met financieel rechercheurs. Maar ook met netwerkspecialisten. Zonder IT'ers zijn we nergens. Ben jij expert in IT?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 Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op spekzevers.nl slash mythes. Boek nu op zeetours.nl het meest spectaculaire cruiseschip ter wereld. de Symphony of the Seas van Royal Caribbean. Inclusief vluchten vanaf 1399 euro. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op spekzevers.nl slash mythes. Het NOS Radio 1 Journaal. U hoorde het zojuist al, Eenverdieners zijn in de afgelopen jaar relatief meer belasting gaan betalen dan tweeverdieners. Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau. Het CPB baseert zich op cijfers vanaf 2005 en kijkt ook naar de toekomst in dat onderzoek. Uit de berekening blijkt dan uh, zelfs dat de belastingdruk voor éénverdieners in de nabije toekomst wel eens hoger kan worden dan voor tweeverdieners. Hoe zit dat? Goedemorgen, Egbert Jonge. Ja, goedemorgen. Ja, We hebben inderdaad onderzoek gedaan naar de belastingdruk voor éénverdieners en tweeverdieners, Want er is veel discussie over En er zijn toch een aantal opmerkelijke zaken uitgekomen. Ja. Uh, wat we eigenlijk al wisten, is dat bij een bepaald inkomen éénverdieners uh, inmiddels meer belasting betalen dan tweeverdieners. Dus in 2005 was dat nog niet het geval. Toen betalen ze nog ongeveer hetzelfde bij een bepaald inkomen. Ja. Nou goed, op dit moment uh, betalen éénverdieners bij een bepaald inkomen uh, dus meer belasting, maar ook in de toekomst gaan één verdieners ook gemiddeld uh, meer belasting betalen. Uh, want je vergelijkt eigenlijk één verdieners die hebben normaal een normaal kern wat lager inkomen, met twee verdieners die hebben wat hoger inkomen. En bij een hoger inkomen betaal je uh, meer belasting. Maar als je dus het gewogen gemiddelde pakt, dan in de toekomst wordt het zelfs de, de gemiddelde druk van één verdiener hoger dan zeven verdieners. En Dat is op zich wel opmerkelijk. Hè? Ja. Want je hebt dan een groep die een lager huishoudinkomen heeft, die, betaalt dan, uh, die heeft een hogere belastingdruk dan, uh, dan een groep die een hoger huishoudinkomen heeft. Ja, precies. Ik, ik hoop dat we het allemaal kunnen volgen, het gaat wel snel. U bent hoofdonderzoeker u doet het al sinds 2005. Nee, dat is niet erg. U ja, het ja, er helemaal in. Ja, precies ja. daarom. U doet het al sinds 2005, dat is behoorlijk lang. Waarom zo'n langer termijn eigenlijk? Ja, dus 2005 was een goed jaar om te beginnen, dachten wij, omdat dat was het begin van de wet kinderopvang. Dus daarna zijn er eigenlijk heel veel belastingkortingen gekomen voor twee verdieners. Onder andere de combinatiekorting en de arbeidskorting is verhoogd. En anderzijds hebben we vanaf 2009 hebben we de zogenaamde aanrechtssubsidie voor één verdieners afgebouwd. En dat heeft ertoe geleid dat enerzijds de belastingdruk op één verdieners is gaan toenemen... en anderzijds de belastingdruk op twee verdieners is gaan afnemen. Nou, dat, dat wisten we op zich wel, maar dat hebben we nou voor het eerst helemaal netjes in kaart gebracht. En vervolgens hebben we ook gekeken naar de toekomst. En daar zat, dat, dat vonden we echt opmerkelijk. Dus uh, het is gestegen, maar in de toekomst gaat het nog verder. Ja, even... en, uh, nou ja Met dat is een opmerkelijk eindresultaat. Ja, maar nog even ja. naar de oorzaken waardoor het gekomen is. Want dat is natuurlijk wel onderdeel van... Uh, want dan gaan we het ook meer begrijpen, denk ik... bewust beleid geweest van de overheid. Want uh, absoluut, het idee was absoluut. dat, dat, dat uh, vrouwen meer aan het werk zouden gaan. Dus er zijn allerlei belastingvoordelen ingericht... om het mogelijk te maken ja. om kinderopvang te regelen, zoals u al noemde. Daar, daar komt het uit voort. Nee, zeker, zeker. Het is allemaal bewust beleid geweest. Hè. Dus we hebben die belasting op één verdieningsvlaag met het idee dat daardoor het aantal 17 zou toenemen. Nou, dus dan krijg je een hogere arbeidsparticipatie, vooral van vrouwen. En dat is bijvoorbeeld ook goed voor de economische zelfstandigheid van vrouwen. Uh, dus daar, daar, is ook veel, daar is ook al veel aandacht voor geweest, zou ik zeggen. Ja. En eigenlijk is er minder aandacht geweest voor die toenemende ongelijkheid... tussen ja. twee verdieners en één verdieners. Ja. En dat hebben we nu uh, goed in kaart gebracht. U zegt ook uh, politiek, denk daar eens over na. Even voor de duidelijkheid als we naar de toekomst kijken. Ik ben een éénverdiener. Elisabeth naast mij is een tweeverdiener volgens mij. Elisabeth. Ja. ja, klopt. En met een kind ook nog, dus ja. jij bent een heel goed voorbeeld. Um, stel okay, dat jij, uh, Elisabeth, met z'n tweeën net zoveel verdient als ik, alleen... Ja. Uh, wat op, ja. op zich wel uh, lullig ja, zou zijn. Zou kunnen. Dan, dan zou, jij, zou jij minder belasting betalen over dat totale inkomen dan ik? Klopt dat zo? Ja, ik heb er wel wat getallen voorbij. Uh, stel dat we uitgaan van dat, uh, dat jullie allebei 50.000 euro huishoudinkomen hebben. Ik weet uh -huh. niet of dat het geval is. Uh, maar in 2005 betaalden jullie dan nog dezelfde belasting. Betaalden jullie allebei 28 procent. In 2017 betaalt de twee verdienen dan inmiddels 26 en de één verdiener 31 een verschil van 20 En naar de toekomst toe, dus ik zeg in 2030... dan betaalt de twee verdienen nog maar 25 en de één verdiener betaalt dan 32 Dat is een verschil van bijna 30 Dus ja, die verschillen nemen toe. Zo. Ja. En ik wil, ja, ik bedoel, ik gun alle twee verdieners alles natuurlijk... voor alle duidelijkheid. <lacht> uh, maar dat betekent wel dat de overheid misschien ook in eigen vingers snijdt. In ieder geval in eigen budget. Want er komt steeds minder geld binnen ook dan, toch? Via die twee verdieners. Dat neemt dan ook af? Ja, precies. Hè. Dus een belangrijke reden voor het beleid wat we gevoerd hebben was die arbeidsparticipatie economische zelfstandigheid van de vrouw. Maar ook een van de ideeën daarachter was dat we dan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verbeterden ja. in het licht van de vergrijzing. Dus vroeger was dat zo. Dus in het verleden betaalden twee verdieners meer belasting dan één verdiener. En als je dus het aandeel twee verdieners zou vergroten, was dat goed voor de overheidsfinanciën. Maar we zijn inmiddels op een punt gekomen dat dat niet meer geldt. In ieder geval niet voor alle groepen. Specifiek als we kijken naar, uh, naar groepen met jonge kinderen. Dan is het dus inmiddels zo dat twee verdieners met jonge kinderen... die betalen minder belasting dan één verdiener met jonge kinderen. Ja. Ja, en als je dan het aandeel twee verdieners stimuleert... dan ga je dus eigenlijk financieel de boot in als overheid. Ja, dat, dat roept toch wel vragen op, op van in hoeverre is dit nog doelmatig ja, aan het ja. doen zijn. En uh, vandaar dus ook uw oproep aan de politiek om hier eens over na te gaan ja, denken. Ja, kijk, precies. Hè, het is uiteindelijk een politieke keuze. Hè, ja. Dus wij hebben daar uiteindelijk geen mening over. Wij ja. proberen cijfers aan te dragen. Ja, Enerzijds heb je inderdaad toenemende participatie, hogere economische zelfstandigheid Anderzijds heb je wel toenemende inkomensongelijkheid. Ja, en dan moet de politiek maar afwegen uh, in hoeverre het nog wenselijk is om daar verder in te gaan. Egbert Jonge, onderzoeker van het C.P.B. het Centraal Planbureau, Dank u wel. Dan gaan we naar Amerika, want bij een schietpartij op een middelbare school in Broward County in de staat Florida zijn 17 scholieren gedood. We just had like way and they kept going further and further and further. And we kept hearing now those shooters and we were, we were trying for fireworks or shooters. We just kept going back and forth and then it started going on the news and we found out what was really going on. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. We literally just came from there ehm picking up some kids along the way because a lot of the kids are really distraught as you can imagine. Ehm so it's just terrifying. Terrifying for the parents, terrifying for the kids. Very emotional. Doodeng voor iedereen betrokken daar op die school natuurlijk. U hoort het de schutter is inmiddels opgepakt en er dat blijkt een oud leerling van de school te zijn. Voordat hij het vuur opende, had hij volgens de politie in Florida... dreigende berichten op sociale media geplaatst. Onder meer een foto waarop hij poseert met een pistool. Correspondent Arjen van der Horst uh, vertelt over het motief van de dader. Nee, het blijft gisteren naar de motieven. Wat we wel weten om kwart voor drie middags plaatselijke tijd opende hij het vuur in de school. De schutter was duidelijk voorbereid. Eerst liet hij rookgranaten afgaan... zodat het brandalarm begon te rinkelen. Hij zelf had een gasmasker opgedaan. Op nou, het moment dat de scholieren hun klasse verlieten... vanwege dat brandalarm... opende hij het vuur met een ja, semi-automatisch AR-15 geweer. Nou, die AR-15 is een, inmiddels een oude bekende van ons... want dit is het favoriete wapen van massamoordenaars in Amerika. Dat, dat duikt bijna bij elk bloedbad in het land land op. Wat we ook weten, en dat hoorde je al uh, in het uh, nieuwsbericht, uh, is dat dit uh, de vermoedelijke schutter ook een voormalige scholier is van deze high school. Uh -huh. Hij is vorig jaar van school gestuurd voor disciplinaire redenen, zegt de politie. En volgens de plaatselijke krant de Miami Herald... had hij medescholieren bedreigd. Het was geen geheim, zo zeggen scholieren... dat hij een grote verzameling van messen en vuurwapens had. Medescholieren grapte vorig jaar al... nou, als er één door het lint gaat en een bloedbad aanricht... Dan is het hij wel. Ja, een grap die helaas bewaarheid is geworden. Ja, en Arjan, ik zag net een lijstje. Meer dan 50 schietpartijen op een school dit schooljaar hè, en dit kalenderjaar alleen al ook al 18 begreep ik. Doet dit nog ja. wat met Amerika? Ja, je zou denken dat is een vraag met een voor de hand liggend antwoord. Maar het voelt ook een beetje als another day, another shooting in America. En vergeef mijn cynisme, maar dit is niet alleen cynisch meer... maar ook echte werkelijkheid. Je geeft het zelf ook al aan. Hè? Gemiddeld is er in dit land één keer per dag een schietpartij waarbij vier of meer slachtoffers vallen. Het jaar, 2018, is nog maar zes weken uit. En inderdaad, er zijn al 18 schietpartijen geweest op Amerikaanse scholen. Dat zijn er gemiddeld drie per week op scholen. Iedereen kan zich nog de schietpartij op Columbine High School herinneren in 1999. Daarbij werden twaalf scholieren en een leraar gedood. Dat was toen een van de bloedigste schietpartijen uit de recente Amerikaanse geschiedenis. Beheerste wekenlang het nieuws die schietpartij is al lang uit de top 10 geduurd. Een paar weken geleden nog was er een schietpartij op een school in Kentucky. Twee doden, 18 gewonden. Ja, het haalde amper de headlines van Amerikaanse nieuwszenders. En ja, Amerikanen zijn moedeloos en daarom ook een beetje immuun geworden... voor dit soort nieuws. Ja, en ik vermoed dat de Amerikaanse media over een paar dagen... het alweer over heel andere zaken hebben. En dat heeft dan ook effect op de politiek, neem ik aan. Want als er moedeloosheid is onder de burgers... dan zal er politiek ook niet veel gebeuren. Ja, daar is zeker een verband. Het versterkt ook elkaar. Hè? Mensen die moedeloos zijn voeren geen druk uit op hun politici. Dus er gebeurt niets. Maar ja, die moedeloosheid komt ook voort uit een vuurwapendebat... dat al jarenlang muurvast zit. Het is echt een visueuze cirkel geworden. Het is zo voorspelbaar. Je kan nu al uh, uittekenen hoe dit debat de, gaat verlopen de komende dagen. Democraten roepen dat er strengere vuurwapenwetgeving moet komen. Republikeinen zeggen, nou, laten we vooral eerst bidden voor de slachtoffers. Het is nog veel te vroeg om nu al te discussiëren... over de oorzaken van dit drama. Ja, Wat op zich een merkwaardig argument is, want elke dag is er wel een massale schietpartij in Amerika. Terwijl je zou denken, zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Uit opiniepeiling na opiniepeiling blijkt al jaren... dat er een ruime meerderheid van de Amerikanen... voorstander is van strengere wapenwetgeving. Maar toch gebeurt er niets omdat het congres gegrijzeld wordt... door de machtige wapenlobby in het land. Ja, en zo lijkt er maar geen oplossing in zicht... voor dit kolossale probleem in Amerika. Arjen van der Horst over de schietpartij in Broward County... in de staat Florida. 16 minuten over 8, Elisabeth. Als het aan het kabinet ligt worden de daden van IS-strijders... in Syrië en Irak aangeduid als genocide. Het Nederlands Dagblad schrijft dat de coalitie binnen de VN-veiligheidsraad... genoeg steun probeert te verzamelen voor een resolutie... over de volkerenmoord door IS. Als de veroordeling er komt, heeft dat direct gevolgen... voor alle straf strafzaken tegen terroristen en terugkeerders wereldwijd. De strafmaat voor genocide is namelijk hoger... dan voor deelname aan een terroristische organisatie. Bij de publieke omroep dreigen verschillende amusementsprogramma's te verdwijnen. De Telegraaf heeft een rapport in handen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... waarin namen worden genoemd van programma's die als gevolg van de nieuwe mediawet... mogelijk van de buis gehaald worden. Onder andere 1 tegen 100 en Bed and Breakfast en de specials van Boer Zoekt Vrouw staan ertussen. Het ministerie van OCW wil dat de publieke omroep zich meer gaat richten op, uh, op educatie en minder op amusement. Oxfam-Novip pleit voor een internationaal meldpunt... voor seksueel wangedrag van hulpverleners, schrijft NRC Next. Zo moet voorkomen worden dat hulpverleners... die bij de ene organisatie in de fout gaan... zo weer aan de slag kunnen bij de ander. Dat is recent gebeurd na de onthullingen... over de seksfeesten van Oxfam in Haiti. Oxfam denkt aan een incidentenregister... waarin kan worden gezet dat een medewerker... in een bepaald land in de fout is gegaan. En op basis daarvan kunnen hulporganisaties dan besluiten... om een extra achtergrondcheck door te voeren. De afgelopen 20 jaar zijn kinderen nooit zozeer bedreigd... door oorlogsgeweld als nu. Dat staat in een rapport van Save the Children waar de BBC over schrijft. 1 op de 6 kinderen woont nu in een conflictgebied. In totaal leven meer dan 357 miljoen kinderen op de wereld... in een gevaarlijke omgeving. Een toename van 75 procent ten opzichte van 1995. En in de VS heeft omroep WGN News uit Chicago excuses gemaakt voor een opmerking van een presentatrice tegen een Amerikaans islamitische fashion blogger. Zij werd in het programma uit het niets gevraagd naar haar mening over kernwapens en toen ze kritiek uitte op het wapenbeleid van de VS reageerde de presentatrice zo: A lot of these weapons in the Middle East are completely brought in by the United States. A lot of Americans might take offense to that. You're an American. You don't I, yeah. sound like an American. You say that. You know what That's I mean? Because I've read, you know? yeah. And I think ja, die presentatrice die zegt dus dat de blogger uh, niet klinkt als een Amerikaanse. En dat leidde tot een stortvloed aan kritiek. Volgens critici wordt het klimaat onder president Trump, ook op tv steeds maar intoleranter. WGN TV heeft dus nu excuses gemaakt voor die opmerking. De ochtendspits, hoe gaat het daarmee, John? Nog altijd ruim 400 kilometer file, wat meer dan gebruikelijk. Heeft ook te maken met wat ongelukken en pechgevallen op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Veel vertraging bij Geldermalsen, 11 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht, kost je ruim een uur extra. En in het noorden van het land op de A7 vanuit Duitsland naar Heerenveen. Bij Leek, acht kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken daar zijn weer vrij, maar de vertraging nog wel bijna drie kwartier. Sterkte een ieder die vaststaat. Het is uitgegroeid tot een ruzie die haast niet meer bij te leggen is... maar toch zal het moeten gebeuren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson is vandaag in Ankara... en dat op het moment dat Turkije zich opmaakt voor een offensief... in een gebied in Syrië waar Amerikaanse militairen gelegerd zijn. Geen van beide partijen wil wijken... en dus dreigt er alweer een gewapend conflict tussen de twee NAVO-partners... Correspondent Lucas Waagmeester in Istanbul, die volgt het natuurlijk allemaal. Lucas, um, in wat voor sfeer komt Tillerson daar aan vandaag? Nou, die bezoekt een Turkse hoofdstad die werkelijk helemaal strak staat van de anti-Amerikaanse gevoelens. De Turkse regering is al wekenlang echt aan het pompen dat Amerika een grote vijand is, die Turkije wil ondermijnen. Omdat Amerika zijn steun aan de Koerdische IPG in Syrië, de Koerdische militie daar niet wil opgeven. Hè? En uh, dat heeft allemaal te maken met een plan inderdaad, van president Erdogan. Nou, hij zegt dat hij na de aanval op de enclave Afrin... drie weken geleden in Noord-Syrië... wil doormarcheren naar het gebiedje Manbij. En daar zitten inderdaad Amerikaanse militairen... samen met die Koerdische IPG. De lokale commandant van de Amerikanen... Paul Funk, goede naam heeft die man ook trouwens... die zegt uh, dat hij klaarstaat om agressief terug te slaan... als de Turken daadwerkelijk dat gebied betreden. Maar de Turkse regering houdt vol. Die Koerden daar die vormen een bedreiging voor Turkije, zeggen zij. Dus Amerika moet inbinden en aan de kant. Ja, ga, gaat Amerika dat doen? Dat uh, klinkt als niet, maar uh, wat denk je? Nee, ik denk het inderdaad niet. Want Amerika zal loyaal willen zijn aan de Koerdische strijders daar. Die hebben grote offers gebracht in de strijd tegen IS de afgelopen jaren. En die samenwerking met de IPG is voor de Amerikanen ook gewoon van levensbelang. Willen ze nog een rol van betekenis blijven spelen in Syrië? Want dat hele strijdtoneel is nu bezaaid met vijanden van Amerika. De Syrische president Assad, Iran, Rusland. Allerlei jihadistische groepen. Dus Amerika wil daar een partner op de grond houden. Maar ja, daar knelt het wel met Turkije en zorgt het ook echt voor wantrouwen in Turkije. Want ja, de Turken zeggen, je hebt hier een vriend in de regio en dat is Turkije. Dat is je NAVO-partner. Werk nou met ons samen in plaats van met onze grootste vijand, de Koerdische IPG. Nou, zo eenvoudig ligt dat dan ook weer niet, hè? want we weten uh, hoe dit is gegaan. Toen Amerika in 2014 op zoek was naar een partner in de strijd tegen IS gaven de Turken geen thuis, nee. maar waren die Koerdische milities juist heel gretig. Zij wilden heel graag vechten samen met Amerika tegen IS. Dus de quick fix was toen voor Amerika om uh, ja, voor de Koerden te kiezen als bondgenoot. En daar zitten ze nu dus mee in de maag. Ja, en een oplossing die is niet zomaar gevonden, dat is duidelijk. Gaat dit bezoek dan wel iets, uh, iets opleveren, denk je? Nou, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken die zei het deze week vrij raak. Uh, we gaan deze relatie repareren of hij gaat volledig breken. En ja, op dat, daar zijn we op dit moment wel echt heel dichtbij. Kijk, de Amerikanen die zeggen... wij zitten daar in Syrië om tegen IS te vechten... om te voorkomen dat IS terugkeert. Maar dat verhaal, dat wordt hier niet eens meer geloofd. De frustratie over die Amerikaanse samenwerking met de Koerden... die gaat hier inmiddels zover... dat president Erdogan nu de boodschap verspreidt hier in Turkije dat Amerika uh, ja, het allemaal gelogen heeft. Zijn theorie is nu... Amerika zit er helemaal niet om IS te verslaan. Amerika is er uiteindelijk op uit om Turkije te verzwakken. Waarom werken ze anders samen met Turkije's grootste vijand? Die hele strijd tegen IS, dat is een dekmantel van Amerika, zegt Erdogan. Dus nou ja, je hoort het, die werelden die liggen inmiddels heel ver uit elkaar. En het is dus aan Tillerson vandaag om daar chocola van te gaan maken. Het wordt een hele lastige, hele ongemakkelijke ontmoeting... hier vanmiddag in Ankara. En kan er nog iemand anders vanuit het NAVO-netwerk... een bemiddelende rol spelen? Of is dat station ook al gepasseerd? Nou, dat wordt natuurlijk wel geprobeerd. De Amerikanen uh, uh, zitten er wel echt zelf heel diep in hè, in Noord-Syrië. Het is de coalitie officieel ja. wat de Amerikanen aan het doen zijn. Maar uh, Amerika heeft daar echt wel een hele leidende rol. Het zijn ook echt Amerikaanse militairen die daar samen optrekken met de Koerdische IPG. Ze hebben zelfs in af en toe op hun, uh, op hun schouder van de Koerdische militie. Hè. Dus dit is echt een pijn die wel heel erg zit tussen Turkije en Amerika. Er spelen ook nog een heleboel andere conflicten... tussen de Turken en de Amerikanen. Uh, dus er zit heel veel chagrijn. Uh, en ja, dit zal toch... In eerste instantie vooral echt opgelost moeten worden tussen de Turkse en de Amerikaanse regering. Gespannen ontmoeting daar vandaag tussen de minister van Buitenlandse Zaken Tillerson en de top van de Turkse regering in Ankara. Lucas Waagmeester, dankjewel.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 NPO Radio 1. Het is bijna half negen. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Rabobank heeft vorig jaar 2,6 miljard euro winst gemaakt. En dat is 32% meer dan in 2016. Zowel de Nederlandse als de internationale tak profiteert van de goed draaiende economie. En ook heeft de Rabobank bezuinigd op personeelskosten. In Nieuwegein is een explosief op straat gevonden. Bewoners van de Beatrixstraat moeten zich achter in hun woning schuilhouden. En leerlingen van een school worden elders opgevangen. Vorige week werd in dezelfde straat in Nieuwegein al een huis onder vuur genomen. Eén zijn de afgelopen tien jaar steeds meer belasting gaan betalen... concludeert het Centraal Planbureau na onderzoek. En de belastingdruk blijft voor hen ook oplopen... zodat die zelfs hoger wordt dan die voor twee verdieners. Dat komt door het beleid om meer vrouwen aan het werk te krijgen. Op Sint-Maarten is een parlementariër opgepakt... op verdenking van het aannemen van steekpenningen en belastingfraude. Het gaat om Frans Richardson, de leider van de partij USP. Hij wordt ook verdacht van het kopen van stemmen. En Door de invoering van de nieuwe mediawet dreigen de tv-programma's 1 tegen 100 en bed and breakfast te verdwijnen, schrijft de Telegraaf. Ze trekken te weinig jonge kijkers. Volgens de mediawet mag de publieke omroep alleen amusement uitzenden als daarmee ook moeilijk bereikbare kijkers worden getrokken. Bij Weerplaza zit Michiel Severin. Michiel, gladheid op de wegen. En dat houdt nog eventjes aan, vooral in het noorden en oosten. Tot hoe lang? Ik denk tot een uur of tien. Het gaat heel langzaam met die oplopende temperaturen. Er valt ook gewoon nog wat sneeuw her en der, met name in Groningen en Drenthe... en helemaal langs de Duitse grens. Maar in de rest van het land is er eigenlijk weinig aan de hand. Dus als ik naar de wegdektemperatuur op dit moment kijk... dan zie je vooral dat ze in Groningen, Drenthe, Twente en de Achterhoek... nog uh, rond het vriespunt schommelen. Op een enkele plek in Friesland en de Noordoostpolder ook nog. Dus daar ook nog even opletten. Maar in de rest van het land allemaal ruim boven het vriespunt, niets aan de hand. Daar is de regen trouwens ook al grotendeels weg, dus groot deel van het land had droge omstandigheden. Okay. En de rest van de dag? Ja, dan wordt het toch allemaal wat beter. Die winterse ongemakken die trekken naar Duitsland en daarna naar Polen. Dat gaat allemaal vrij vlot weg. En uh, wij moeten onze blik richting op Engeland. Nou, in Londen is inmiddels uh, de bewolking aan het breken. Die opklaringen die komen onze kant op. Dus vanmiddag vanuit het westen opklaringen. Met name in de kustprovincie zal de zon dus enige tijd te zien zijn. Ik denk dat de opklaringen Twente bijvoorbeeld pas vanavond bereiken. Dus daar een grotendeels bewolkte dag. Temperaturen 5 graden. In Groningen en 9 graden in Zeeland vanmiddag. En dan nog even kort morgen. Morgen een hele mooie dag en dan neem ik ook meteen de zaterdag erbij, want dat is een kopie. Flinke zonnige periodes, middags een graad of 7. En de nachten rond het vriespunt. Michiel, dankjewel. De viel dan, John. En dat zijn er ja, toch op meer dan gebruikelijk... ondanks dat het nu toch op veel plaatsen alweer droog is. Toch nog veel vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij Geldermalsen, 12 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht in verband met bergingswerkzaamheden. Vertraging meer dan een uur. Een kapotte auto op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij nieuw zorgt voor 11 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, kost je ruim een half uur extra. Door bergingswerkzaamheden, ook op de A28, maar dan vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij Soesterberg, 18 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, kost je ook een half uur extra. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle, bij knoop het Hattemar Broek, 13 kilometer. Vertraging daar ruim drie kwartier. Magistraal. Neo -rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen.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 Vijf minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Als wij klaar zijn, hier op NPO Radio 1 natuurlijk Spraakmakers. Uh, en daarin ook Stand.nl. Zeker. Guidaine is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat ga je nu doen? We gaan het vooral in het eerste half uur hebben over Ruud Lubbers... en uh, zijn overlijden. Gisteravond hebben we natuurlijk veel reacties al gehad... Um, van met name collega's, mensen die met hem hebben gewerkt... Uh, parlementair journalisten. En we willen graag juist tussen half tien en tien meer reacties horen... van mensen thuis, van onze luisteraars. Hebben ze hmm. hem een keer ontmoet? Hoe kijken zij terug... op? een premierschap. Wat hebben ze destijds ervaren? Uh, bijvoorbeeld van die harde bezuinigingsmaatregelen. Of zeggen ze van, nou ja, ons land is er zeker beter door geworden. Een gebeurtenis waar hij bij betrokken was. Een uitspraak die hij heeft gedaan. Dus dat eerste half uur uh, heel graag juist herinneringen van luisteraars aan hem. Yep. Dat doen we in, op de radio. Online kunnen mensen reageren op die stelling... Ruud Lubbers is de beste premier die Nederland ooit heeft gehad. Oké, okay, dat is een hele duidelijke. Ja. Stand.nl... en dat nummer nog even noemen? Ja, 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. En via de site dus reageren, stand.nl. Doen we. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is een Donkey olympic Olympisch nieuws met Geo Olympics. Het is een beetje een andere ochtend dan anders wat betreft het Olympisch nieuws. Want het is een veelbewogen ochtend op de Olympische ijsbaan. En dat heeft allemaal te maken met een onthulling van de Volkskrant... over matchfixing, Geolippus. Goedemorgen. Goedemorgen weer. Ja, voor de luisteraars die zojuist zijn ingeschakeld... misschien nog even op een rij zetten wat er nu precies naar buiten is gekomen. Nou, Het gaat dus om een verhaal over de Spelen van vier jaar geleden. Nou, daar in Sochi heeft Jellet Anema, die daar was als coach van de Franse achtervolgingsploeg... gevraagd of Nederland het rustig aan wilde doen in de eerste ronde... Uh, dat was allemaal bedoeld om de Franse gezichtsverlies te besparen. Nou, in ruil daarvoor zou Anama bij een mogelijke valpartij van Nederland... een van zijn rijders laten afzakken. Zodat Oranje dus altijd door zou gaan naar de volgende ronde. Ja, dat is niks anders dan matchfixing. Uh, nee. Toen Maurits Hendricks, de chef de mission van de Nederlandse equipe... daarvan hoorde, heeft hij Anama een officiële waarschuwing gegeven. Want Anama was natuurlijk ook de coach van Jorrit Bergsma. Die viel onder het bewind van Hendricks, net als zijn coach dus. Ja, even nog even voor alle duidelijkheid om te snappen... waarom Anama dat zou vragen. Wat inmiddels al bevestigd is door NOC en NSF, hè, overigens. Um, uh, waarom zou hij willen dat de Nederlanders rustig aandoen... in de race tegen de Fransen? Want waarom, mogen die, eh, waarom moest dat gezichtsverlies beperkt worden voor de Fransen? Nou ja, omdat die Fransen anders uh, de, kraan, de geldkraan wel eens... zouden kunnen dichtdraaien voor het schaatsen. Ja, ja, ja. Die vrees was er. Maar er zijn dus twijfels over de waar, het waarheidsgehalte... van dat gedeelte van het verhaal. Okay. Omdat het misschien wel dus veel verder zou gaan. Hè. Daar hebben we het ook net al over gehad. Het verhaal van Jorrit Bergsma en zijn plekje in de eerste... De van de ploeg, achtervolging. en eventueel die gouden medaille. die Dinsdag zou krijgen. Ja, en dan wordt het gelijk allemaal heel ingewikkeld. en en, en, en <laughs> Jij kan het vragen, hè? Ja, nee, nee, maar goed. Het is uh, voor de buitenstaander nog lastig te volgen. want het gaat daar natuurlijk ook heel veel over. Wat, wat, wat horen jullie allemaal daar? Nou, we krijgen veel reacties. Een uur geleden hoorden we Ari Koops al. Hè. Die was toen bondscoach van die Nederlandse achtervolgers. Die heeft dus dat voorstel van Anema ontvangen. Uh, nu gaan we luisteren naar de reactie van de huidige chef de mission, Jeroen Bijl. Uh, collega Jeroen Stekelenburg vroeg zojuist aan Bijl wat er nou precies is gebeurd. Het is vier jaar geleden allemaal gebeurd. Uh, zoals je in het artikel kan lezen dat klopt... is het allemaal afgehandeld. Uh, en nu komt het in één keer terug. Ik heb uh, vanochtend Jillert uh, kort even gesproken. En, uh, het, het, uh, het ook met hem besproken. En uh, verder afgesproken dat er vandaag maar één ding uh, van belang is. En dat is dat Jorrit en Sven die tien kilometer gaan rijden... en zich zo rustig mogelijk kunnen voorbereiden. Er is wat gebeurd. Dan is de eerste gedachte die ik heb... zou hij hier wel moeten zijn. Eigenlijk sterker dan denk ik, hij zou hier niet moeten zijn. Nou, normaal, daar wil ik niet te veel op ingaan. Dan moet je echt bij het NOC zijn. Ik vind wel, en dat blijf ik wel herhalen, het is wel afgehandeld. En dat kan je ook zien als je de brief leest, die is ook gepubliceerd. Ja, maar het kan ook dat uiteindelijk het NOC vindt dat hiermee de kous af is. Maar dat uh, anderen vinden dat het daarmee niet streng genoeg is afgehandeld. Want is een berisping, als je zoiets doet, wel een streng genoeg een straf? Nou, nogmaals niet inhoudelijk op de straf ingaan. Dat, uh, dat is nu niet aan de orde. Uh, vandaag is het schaatsen aan de orde. En dat moeten we dan maar zien als daar nog uh, gevolgen op komen. Maar vanuit het NOC is het wel duidelijk dat het op die manier is afgehandeld. Het verhaal dat ik ken is dat Jilg naar Arie toe liep. Zij stel... Jorrit op, dan zorg ik ervoor dat de Fransen verliezen. Nou, volgens mij is dat niet aan de orde uh, geweest. Maar nogmaals, daar ga ik nu niet op in. We gaan nu echt vandaag naar het schaatsen. Die 10 kilometer is ook voor heel Nederland van belang. Dus, uh, en voor die hele Olympische ploeg. Nou, zelf was ik trouwens ook wel benieuwd... naar de reactie van de rijders zelf. Uh, we zijn Sven Kramer vanochtend tegengekomen op de training. En we vroegen hem wat hij van deze affaire vindt. Ja, ik vind het opzienbarend. Omdat ik het, ik heb, ik heb die geruchten natuurlijk ook wel gehoord. En ja, dat is, uh, nis, ja, hoe moet ik het zeggen? Het zou niet zo mogen zijn. En weet je, ik kan het al... Ik heb het nu al, ook van één kant gehoord natuurlijk. Hè. En uh, dus het is het... Ja, ik, ik vind het heel moeilijk om dat op dit moment een oordeel over te geven. Vind je dan dat ook aan de mate lid gestraft is? Want hij is berispt. Wat kun je een straf noemen? Mm -hmm. Is dat te licht? Ja, weet ik niet. Dan moet ik wel meer de details weten. En dan moet ik ook weten of het waar is of niet. Ja. En de doofpot? Want ik vind het gek dat er dan is die bestraft. En dan hebben wij dat nooit geweten. Is dat een beetje een doofpot affaire? Ja, dat denk ik wel. Een doofpot is natuurlijk, is natuurlijk nooit, niet, nooit goed. Uh, maar goed, uh, ja, vooralsnog uh, ga ik e maar even focussen op de 10 kilometer. Ja, uh, begrijpelijk. Uh, vervelende afleiding voor de, voor de rijders, kan ik me voorstellen. Uh, uh, Gio, het gekke is dat die Anema daar natuurlijk ondertussen gewoon rondloopt... Ja, nou ja, dat werd inderdaad ook wel door Jeroen Stekelenburg aan, uh, aan Bijl gevraagd. Uh, van ja, is dat niet raar dat die man hier inderdaad gewoon kan rondlopen? Uh, ja. Dus ja, maar ze, maar ze doen het. Hè? En ja. hij zegt ook, uh, dat is wel een bijzondere opmerking, vond ik van Bijl. Bijl zegt dan, dat moet je aan uh, NOC-NSF vragen. Hij is natuurlijk hier namens NOC-NSF, maar ik begrijp wel wat hij bedoelt. Uh, daarvoor moet je bij Maurits Hendricks zijn, de grote baas van uh, NOC-NSF. Oké, okay, uh, ik hoop dat uh, iedereen uh, de intriges in deze kwestie uh, heeft begrepen. We gaan uh, toch ook eventjes praten natuurlijk, over de sport, uh, want daar gaan we. Het allemaal om op de Olympische Spelen. Maar goed, de bijzaken zijn ook altijd heel belangrijk daar. Um, uh, vanmiddag 12 uur, de 10 kilometer bij de mannen. Wie anders dan Sven Kramer moet haar gaan winnen? Wat denken jullie? We ja, weet wat je zegt. Hè? Uh, <laughs> ja. Tot nu toe is het hem op Olympische 10 kilometer nog niet gelukt. Nee. Uh, zevende in Turijn. Gedisqualificeerd in Vancouver na de moeder aller wissels. Uh, geklopt door Jorrit Bergsma en Sochi. Ja, en alweer is Kramer door hij zijn hoge favoriet. Maar wat kan Jorrit Bergsma vier jaar later? En wat kan de wereldrecordhouder? De schaatskanadees canadees Tedjan Bloemen. Nou, Sebastian Timmerman zit weer naast me. Hè? Dikke drie uur, drieënhalf uur zo'n beetje voor de race. Nou, kop jij maar in, Sebas. Wat kunnen die twee? Ja, dat is de grote vraag ook voor mij. Kramer heeft de loting niet helemaal mee, want hij rijdt in het laatste paar. En dan kun je aan de ene kant denken, dat is lekker, want dan weet je wat je moet rijden. Maar ik denk dat Kramer liever een hele scherpe tijd had willen neerzetten als eerste, zeg maar. Zo heeft hij toch in het verleden ook, bijvoorbeeld vorig jaar, op deze baan bij de weken afstanden gewonnen. Nu rijdt hij in het laatste paar... Na Bergsma, na Bloemen. Ik denk ook dat hij liever tegen bijvoorbeeld Tedjan Bloemen had willen rijden. Tegen Bergsma had niet gekund, want ze zijn op de Spelen. Dan mag dat niet. Twee rijders tegen elkaar uit één land. Maar ik denk dat hij wel liever tegen de Canadees Tedjan Bloemen had willen rijden. Maar hij moet het dus nu in het laatste paar doen. Tegen de Duitser Patrick Beckett. En dit is inderdaad echt zo'n dag dat iedereen die je tegenkomt dan vraagt... En... Wat denk jij? Normaal als je iemand voor de eerste keer tegenkomt op een dag... dan is het van goedemorgen, heb je lekker geslapen. En nu is het inderdaad... En wat denk jij? Iedereen ja, vraagt de politie. En dan moet hij dus gaan. wachten tot die laatste race. Dus ziet hij al die andere rijden. Dus bouwt die spanning zich op. Wat denk ja. jij trouwens? Heeft hij voor zo'n race last van spanning? Die mislukte races hè, op te spelen. Gaan die in zijn kop zitten? Nou, We kennen natuurlijk Kramer als een berekenende man. Als een koele kikker. De man met brani. Uh, verbaal staat hij altijd al met 1-0 voor op al zijn concurrenten. Maar ik denk dat ook inderdaad Sven Kramer vandaag... tot het uiterste puntje van zijn grote en zijn kleine op en top gespannen zal zijn... Uh, als die strakjes, anderhalf uur voor de wedstrijd... zo'n beetje hier uh, weer aankomt bij de baan. Want hij weet natuurlijk ook wel dat dit de grote dag is. Jillet Adema, veelbesproken coach... die noemt de uh, komende Elstedentocht tocht altijd de grote dag. en Dat alles al in het teken staat van die wedstrijd. Maar dit is voor Kramer natuurlijk eigenlijk al acht jaar de grote dag. Nou, laten we eens even kijken hoe het zit met die spanning bij hem... op die grote dag. Of heeft hij er nou echt last van? Of, of valt het allemaal mee? Ik moet zeggen, het valt me eigenlijk alles mee. Ik had het erger verwacht. Uh, had je verwacht? Maar ik had wel iets meer spanning verwacht, zeg maar. Een ongezonde spanning, maar tot nu toe is het nog vrij lekker. Wat zou ongezonde spanning zijn? Nou, als je slecht slaapt, natuurlijk en zo is het niet echt fijn. Maar ik heb echt prima geslapen. Denk je aan tijden die hier gereden moeten worden? Omdat de kenners zeggen, de winnaar moet hier eigenlijk wel een wereldrecord rijden. Dat zou heel goed kunnen, ja. De Winnaar zou jij dan moeten zijn in de meeste kennersbeleving? En jouw beleving ook? Nou ja, het zou moeten zijn, dus natuurlijk iets te veel gevraagd. Maar ik, ik wil het wel heel graag en uh, dat is ook zeker geen geheim, natuurlijk. Maar ja, weet je. Het worden al vier jaar. Wat? Al acht jaar, al twaalf jaar? Ja, nee, dat klopt ook zeker. Dat is helemaal waar. Maar je uh, mag de pret niet drukken. En uh, ja, ik, uh, ik vind het moeilijk om, de, om te zeggen of het nou een wereldkoop moet worden of niet. Weet je, en met dertien minuten ben ik ook eindelijk winnen en ben ik ook blij. Ja, de vooruitzichten zijn in ieder geval wel dat jij in de laatste rit rijdt. Dus jij alles voor je hebt. Ja, is dat een voordeel of nadeel voor jou? Hoe zie jij dat? Nou, ik vind het wel fijn. Uh, maar als je daar vooraf moet rijden... dan moet je ook gewoon uh, ja, die beste tijd ooit rijden. En, uh, ja, ik denk het dat... kan iets meer motiveren. Hè? Als er al een wereldrecord staat uh, van Bersma of Bloem... of weet ik veel wie, dat het motiveert om nog harder te rijden. Nou ja, uh, of het nou motiveert of niet, het moet toch... Uh, de vraag is natuurlijk of het gaat lukken en ik ga mijn best doen. Nou, dat was Sven Kramer. Dan zijn we natuurlijk benieuwd hoe het met Bergsma gaat. Hè? Toch een heel matig seizoen. Op tijd in vorm, net op tijd in vorm. Hoe gaat het op dit moment met hem? Ik ben heel tevreden hoe het nu gaat. En uh, ja, hoe goed die vorm is, uh, ja, dat gaan we zien in de wedstrijd. Maar uh, ik, uh, ik ben heel blij hoe het nu gaat. Is er één dingetje waarvan je kunt zeggen van... nou, dat is nou iets wat ik niet had dit seizoen en nu ineens wel? De ontspanning in hem slag eigenlijk. Uh, echt uh, de... Ja, de rondjes rijden op ontspanning. En, uh, en, uh, ja, ik, uh, ik had een beetje het gevoel dat ik dit, je, dit jaar een beetje te veel ervoor moest werken. En, uh, afgelopen week, eigenlijk sinds het OKT heb ik uh, alleen maar stappen vooruit gedaan. En, uh, ja, heb ik echt weer die ontspanning die, uh, weer kunnen pakken. Zou je verbaasd staan als morgen wordt gezegd... de winnaar van de 10 kilometer is door de Bersma? Ik weet wat erin zit. Nou, dat was uh, Jorrit Bergsma, dus die weet dat het erin zit. Even voor de duidelijkheid, dit gesprek is van gisteren. Okay. Uh, dus er is niet gesproken over die hele affaire met Maar Ik wil nog één vraagje aan Sebas stellen. Denk jij dat hij last heeft van het hele verhaal nu? Ik kan me voorstellen, ondanks het feit dat hij ongetwijfeld geen kranten gelezen heeft... dat hij er misschien wel mee wordt geconfronteerd en ja. dat het dan toch even meewerkt. Nou, intussen schroeft uh, Sebas een schroef in de stoel, want daar rest is er juist doorheen gezakt. Ja, er niks van kilo. gemerkt. Het is nu al een rare dag. Het is een levensgevaarlijke baan ook, hè, dat jullie hebben daar. Zeker. Ja. Nou, zorg goed voor elkaar. En dan spreken we elkaar snel weer. En we horen jullie natuurlijk uitgebreid op NPO Radio 1. Uh, mannen, dank u wel. 14 minuten voor 9, opmerkelijke berichten, Elisabeth. Ja, Een aantal Drentse ondernemers heeft plannen voor een attractiepark... bij TT-circuit in Assen, schrijft RTV Drenthe. In dat park moet onder meer de grootste kartbaan van de wereld komen... en er moet een speciaal TT-hotel bij worden gebouwd. De ondernemers hopen op 2 tot 3 miljoen bezoekers per jaar voor het themapark. Wanneer de definitieve plannen worden gepresenteerd is niet bekend. Er is wel al een voorlopige naam, namelijk TT Speed World. Veiligheidsdiensten, FBI, CIA en NSA... raden Amerikaanse burgers af om Huawei-smartphones te gebruiken. De diensten kunnen namelijk niet garanderen... dat de telefoon van de Chinese makelij veilig is, meldt CNN. De Amerikanen zijn bang dat Huawei informa informatie doorspeelt... naar de Chinese overheid. En daarom mogen lokale overheden in de VS... ook geen gebruik maken van die producten. In Nederland zijn veel meer producten van de Chinese fabrikant in omloop. In 2016 was Huawei het op twee na grootste smartphone-merk in Nederland. Op het vliegveld van Lissabon is een man opgepakt... toen bleek dat hij één kilo cocaïne probeerde te smokkelen in nepbillen... meldt Sky News. Hij had de drugs verstopt in een soort kussens... die hij dan had vastgenaaid aan zijn zwembroek. Later werd ook nog een man op het station in Lissabon opgepakt... die klaarstond om die drugs uit die nepbillen in ontvangst te nemen. En uh, we hadden het er gisteren ook al over, de mogelijke affaire van... Moet je lachen? Nou, gewoon, je, je werkt je altijd zo nuchter door die berichten. Oh. Ja. Soms denk je, god, knap, dat ze dat ja. volhoudt. Ja, maar ik ga doe door, heel erg mijn best door. om heel ja. serieus te lijken. Um, nou, we had gisteren ook al over um, die mogelijke affaire... van Donald Trump in 2006 met de Amerikaanse pornoster Stephanie Clifford. Gisteren maakte de advocaat van Trump bekend... dat hij geld betaalde aan Clifford. En hij benadrukte toen dat, hoewel er dus een zwijgcontract was... het verhaal van die affaire met Trump niet klopte. De pornoactrice zegt nu tegen persbureau EP dat doordat de advocaat over de zaak gesproken heeft. De zwijgovereenkomst is verbroken en zij kan nu dus vrijuit praten. Dus mogelijk uh, horen we daar later nog meer over. Hm, interessant, dankjewel. Hoe gaat het op de weg? Er was uh, veel aan de hand op de weg, John. Ja, inderdaad, nou, het gaat nu heel langzaam de goede kant op. Nog wel veel vertraging na een ongeluk op de A2... van Eindhoven naar Utrecht, bij Waardenburg, 19 kilometer. Alle rijstroken zijn wel vrij, kost je nog ongeveer een uur extra... Een kapotte vrachtwagen op de A28 van Groningen naar Zwolle. Bij Nieuw-Leuzen zorgt voor 12 kilometer. Daar is de rechterreist ook dicht. Kost je nog altijd drie kwartier extra. En verderop op de A28 richting Utrecht. Bij Soesterberg 21 kilometer door bergingswerkzaamheden. Ook daar is de reis ook dicht. En de vertraging drie kwartier. Uh, John, blijf uh, zo meteen even luisteren als je tijd hebt. Want uh, we hebben een uh, mooi verhaal over iets uh, wat interessant voor jou is. Omdat je veel Ik met is. verkeer bezig bent. Even uh, blijven dan... uh, zitten. Over verkeersbord dat slim is. Oké. Okay. let it go. Nadat ze al meerdere avonden de Ziggo Dome konden vullen... dachten ze, nou, het kan nog een stapje groter. Ze gaan deze zomer in de Amsterdam Arena. Dit heet nu inmiddels anders, overigens. Uh, optreden Kensington Home Again. Dus uh, groot stadionbeentje aan het worden. Het is uh, acht minuten voor negen. En uh, we gaan het hebben over een wereldprimeur... op een kruispunt bij het plaatje Huns in Friesland... Slimme verkeersborden, waardoor je niet meer hoeft af te remmen... als er geen ander verkeer is. Het is bedacht door een gepensioneerde onderwijzer. En die borden gaan vandaag officieel in werking. U heeft dit niet ingestuurd omdat u zelf zo'n snelheidsduivel bent? Nee, absoluut geen snelheidsduivel. Nee. Maar je vond het wel onnodig om af te remmen naar 70? Ja, in heel om, veel gevallen. Uh, omdat het kruispunt dan op een gegeven moment uh, helemaal geen verkeer is. Dan denk je de devaluatie de van het bord 70 moet je eigenlijk tegengaan... door het juist te activeren... als de nut en noodzaak duidelijk aanwezig is. In de auto bij Sibrun van der Velde. Als je een regel hebt en die regel is niet effectief... dan krijg je ook dat mensen zich er minder aan die regel gaan houden. Omdat ze de noodzaak niet zien. En doordat je de bord dynamisch laat werken, dan spreekt het de mensen aan. De N359, waar je 100 mag rijden... behalve daar waar landweggetjes de weg kruisen. Het bord doet het al. En je ziet het al van ver, het ligt helemaal op zo... Dat betekent... Dat je af moet remmen en... Dat het op 70 staat. Dat het op 70 staat. Het gaat op 70 als het geen 100 is. En anders is het zwart. Ja, anders is het zwart. Dan is het niet in werking. En waarom staat het nu op 70? Want er is verkeersbeweging op of nabij het kruispunt. Het vloopt weer uit... Dat betekent dus dat er geen auto's meer zijn op dat landweggetje. En dan mag je dus. Nou, gas geven! Dan kun je weer richting 100 uh, rijden. Dat is eigenlijk een heel simpele uitvinding. Op zich, ja, en alle goede uitvindingen zijn simpel. Dan. Ja. Alleen moest iemand erop komen? Ja, Henry Ford had een lopende band. En eigenlijk dat ook een heel simpel idee, maar het was wel effectief. Vergelijkt u zichzelf daarmee? Nee, nee, nee, nee. <laughs> Had u toen u die brief opstuurde gedacht dat het er ooit van zou komen? Nee, eigenlijk niet. Je had er geen idee van. Als ze het als, als tip gebruiken, we kunnen misschien iets ermee. dan had ik dat al heel bijzonder gevonden. En uh, dat men er zich zo uh, dat groots oppakte, dat, uh, ja, dat vond ik echt wel heel, uh, heel bijzonder. Dat tekent ook wel het lef van een provincie, dat een idee wat nog nergens uh, is gelanceerd. Ik hoorde vorige week dat het eigenlijk een, een wereldprimeur was, van nergens op de wereld uh, werkt het op een uh, kruispunt. Dat vind ik uh, lef hebben. Stap uit bij het kruispunt. Wat is het? Eigenlijk niet meer dan de elektronische borden aan beide kanten van de weg. En detectielussen in het asfalt van het kruisende landweggetje. Gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Friesland. Was dit nou een van de grootste problemen in de provincie? Of dacht u zo'n initiatief van een burger, dat moeten we een kans geven en niet meteen de grond in boren? Beide. Het is wat... Uh... N-wegen betreft de provinciale wegen bij ons in de provincie een knelpunt. Dit soort kruispunten. Uh, maar we luisteren ook heel graag naar wat mensen uit onze provincie zelf aandragen voor oplossingen. Dus dit kwam mooi bij elkaar. N-wegen staan onbekend dat er heel veel ongelukken plaatsvinden. Juist ook vanwege dit soort kruisingen. Ja, dan klinkt het heel gek dat je mensen harder gaat laten rijden. Ja, alleen deze borden zorgen ervoor dat goed wordt gewaardeerd... of er ook een onveilige situatie is. Als er niets aankomt, is deze weg heel geschikt om 100 km per uur te rijden. Dus de kunst is nu juist om mensen de snelheid te laten rijden... die voor dat ogenblik geschikt is. Dit is het eerste slimme verkeersbord langs een N-weg. Ja, dit soort situaties zijn er talloos hier op deze weg alleen al. Maar in het land honderden... Gaan we dit ook op andere plekken zien, dat denkt u? Als dit werkt, dan gaan wij zeker ook uh, de collega gedeputeerden in andere provincies dit onder de aandacht brengen. Dat krijgt meneer van der Velde als uh, dank voor het idee. Hij heeft Vorige week heeft hij al uh, een verkeersbord gekregen... dat hier oorspronkelijk stond. En ik heb gehoord dat zijn kleinkinderen daar nu een beetje ruzie over hebben... wie het op de slaapkamer mag hebben. En we hebben hem uitgebreid bedankt. En uh, ik vind het heel fijn dat we mensen hebben die deze moeite nemen. Gewoon blijven meedenken. Absoluut. Matthijs van der Wiel en uh, de slimme verkeersborden. Het klinkt als een suske en een wiske. Uh, Zometeen uh, uh, berichten over uh, Rabobank. Uh, daar gaat het namelijk goed mee. NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ze goed zijn het. goed vertrokken. Jorien ten leidt ook goed Alle vertrokken. Hoogte de hoogtepunten van de, de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Hier komt Kjelp Nuis in de race van zijn leven. We leven op de NPO, NPO 1 televisie en op NPO Radio 1. ik krijgt veel binnendoor. Dit is gewoon echt een droom niet uitkomt. Het is dus fantastisch. Met elke dag... Radio Olympia. Ik was de Radio de Olympia. De vijfde gouden medaille van de Nederlandse schaatsvloeg... op deze Olympische Spelen.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 NTO Radio 1